heeft Malala de Nobelprijs niet gewonnen omdat haar veiligheid daarmee in... Yassine Hari, de 22-jarige broer van kickboxer Badr Hari... heeft volgens het Openbaar Ministerie mijnheid gepleegd in zijn verklaring... over een vechtpartij in de Amsterdam Club Air. Hij is in de rechtszaal aangehouden. Bader Hari had eerder aan het begin van de tweede dag van zijn proces... een excuus aangeboden aan zijn slachtoffers. Het bleef onduidelijk of dat een schuldbekentenis was. De zwaarste aanklacht tegen Bader Hari is poging tot doodslag... voor mishandeling van de zakenman Koen Everink... tijdens het dancefeest Sensation White vorig jaar. De Iraanse president Rouhani heeft de anti israëlische conferentie geschrapt. Een jaarlijks evenement dat in het leven was geroepen door zijn voorganger Ahmadinejad. De maatregel van Rouhani is een nieuwe handreiking aan het westen. En een aanwijzing dat er nu een andere wind waait in Iran. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat de conferentie het beleid van internationale toenadering van de regering in Teheran ondermijnt. Scheveningse pier is dicht. De gemeente Den Haag en Brandweer hebben het vervallen gebouw vanochtend afgesloten. Zo'n honderd belangstellenden namen een kijkje bij de sluiting en één man weigerde de pier te verlaten. Hij had zichzelf vastgemaakt aan een pilaar in het complex. De rechtbank in Den Haag besloot vorige week dat de pier dicht moest vanwege de brandveiligheid. En dan het weer vanuit het noordoosten en oosten op steeds meer plaatsen regen. Vooral in de noordelijke helft van het land blijft de regen lang hangen. En het wordt vandaag 10 tot 14 graden. Dit was het. Dit is René Passet van de ANWB. In de randstad staan nog een paar korte files. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij 1 Brugge, 3 kilometer. De A10 Noord tussen Kadoelen en Nieuwendam, 2 kilometer richting Amersfoort. En richting Den Haag op de A10 Noord voor het Koenplein, 2 kilometer. En vervolgens voor de Continental nog eens 2. DA 27 Utrecht-Breda voor de brug bij Gorkum 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Spe uh, speciale uitzending vandaag, dames en heren. Ja, je hebt niet. Uh, altijd heb je gewoon uh, uh, als eerste het nieuwe album van Paul McCartney. Dat gebeurt niet elke dag. En vandaar dat we dat vandaag maar eens even. Uh, een feestje van maken en hem gewoon lekker helemaal aan u laten horen. En ja, voor de niet McCartney-fans. Nog even tien minuten volhouden, jongens. Of kwartiertje. Dan komt. Uh, Sorry, dan zit het album er weer op. En dan krijgt u andere muziek. Um, ik had een lijstje met titels. Er stonden twaalf titels op. Maar er staan er meer op. Er staan meer dan twaalf titels op. Er staan er zelfs veertien op. Uh, waaronder een medley die zes minuten duurt. Um, en het nummer wat ik nu ga draaien... Wat u net hoorde, dat heette trouwens Road. En dat was, af, uh, was geproduceerd door Paul Epsworth. Dat weet ik dus even niet van het volgende nummer. Helaas. Want die staat niet op het lijstje. Nee. Dat heb je ons wel eens. Dus... Leekheid turned out. I took a trip into the ocean. High emotion filled me with desire. I had to see what I was fighting. for captain by the needle take it higher. When looking back, it didn't hurt me. It did something for my soul. They taught me when you find a love, don't break it. Try to make it whole. I took a walk into the fire. It Turned Out. En we gaan gelijk door. Ja, we gaan gelijk door. Dit nummer, dat nummer heet het It Turned Out. En het laatste nummer, dat is een medley. En die heb ik nog niet gehoord. Dus dat is, daar ben ik net zo verrast als u. Get Me Out Of Here. I get a feeling with Call my name. Feels like we're all involved in some kind of game. Oh boy. Get me out of here. Oh boy. Let me out of here. Yeah. Taxman knocking at my door. I've got a feeling he'll be asking for more. Oh boy. Hear me out of here. Toen is het afgelopen. Ja. <lacht> hmm. Ik denk dat er komt nog wat. Maar er hmm, komt niks meer. Goed, Out of Cat, Out of here, Dat was het laatste nummer dus van de, van de nieuwe CD van Sir Paul McCartney. Um, ik hoop dat u er nog bent. <lacht> dat u het geduld heeft kunnen opbrengen om het, uh, om het helemaal uit te zitten. Um, maar goed, dat maakt niet uit. Straks om half twee komt Joop van Hesse in de uitzending... met de agenda natuurlijk, dames en heren. Met alles wat er in zand voor te doen is de komende tijd. En uh, nou ja, tot die tijd gaan we maar gewoon uh, door... met uh, de normale muziek, hè, die we altijd draaien. Ja, zoals dit, bijvoorbeeld. Dat is een maar zingen van Birdie. Van het uh, album The Fire Inside. 17-jarig meisje. Het sluit wel een beetje aan. heet Wings. Sunlight comes creeping in. Illuminates our skin. We watch the day go by. Stories of what we tell. Hoe je het, noem me wel. Zijn Engels. Uh, ze is een, een nichtje van de fameuze acteur Dirk Bogart. En um, nou ja, ze is 17 jaar misschien. Is ze intussen 18 geworden. Dat, dat weet ik zo niet. Maar in ieder geval, het is een heel jong meisje. En dit is al haar tweede CD. Uh, de eerste heette gewoon Birdie. En de tweede, die heet uh, The Fire Within. En het is een geweldig mooie plaat. En dit is, de, het nummer, uh, de single daarvan. Ook heel mooi. Dus, als het ware reeds, ongeveer. Goed, we gaan eens dus even terug naar een hele oude jongens. Helemaal, huppaa. You shake my nerves and you rattle my brain You've got your love, drives a man insane You broke my will But what a threat As grace as great balls of fire I let you love All our of this funny You came along and you Now honey, I've changed my mind As grace as great balls of fire Kisses Feels good, hold me, baby. Well, I want to love you like a lover should. You're fine, so kind. Don't you tell this world that you're mine, mine, mine, mine. That you're my little diamond that's what all I more. I'm real earnest, but it sure is fun. Come on, baby, It drives me crazy. it's just great balls of fire. Hold me, baby. Pray to help to love you like I love you should. You're fine. So kind. you tell this world that you might, might, might, might. It you're trying to kill me when I my Real the show is fun. Come on, baby. Round the craze. Goodness gracious, great balls of fire. Jerry Lee Lewis, oftewel die zichzelf ook wel de killer noemde. Niet bepaald echt een prettig mannetje was. Uh, hij kon uh, behoorlijk dwars zijn. Hij heeft zelfs een keertje in een programma dat hij met Chuck Berry samenspeelde. Um, en uh, ik weet niet meer precies hoe het zat. Maar uh, daar heeft hij in ieder geval gewoon een vleugel in de brand gestoken. om Chuck Berry het, het spel om wel goed te maken. Ja, zoiets. Dat deed hij gewoon. daar kon hem niks schelen. Maar goed, dit heette dan ook inderdaad Great Balls of Fire. Ehm. Um, Oh, wacht even. Nee, die wil ik niet. Deze wil ik, ja. Ik hoor een ander liedje, maar dat wilde ik even niet. Dit is Jackie. Oftewel Jacqueline van Grinsven. You kissed me. Maar beter bekend onder de naam Jackie. Ze had al een, een, hitje, een bescheiden hitje met uh, Living in a Love Song. Zo heet ook, het nieuwe album dat ze uit heeft gebracht. En dit komt er ook vanaf en dit heet I Don't Want To. Ja, dan nu een heel speciaal moment, dames en heren. Uh, uh, een heel speciaal moment in onze uitzending... Want de volgende plaat, die ga ik namelijk draaien... speciaal voor Rob Harms. Ja, Rob Harms zit hier in de studio. Dat is een enorme Jan Smit-fan. Dat, dat wist u niet, maar... Uh, hij heeft alle posters van Jan Smit... op zijn slaapkamer hangen. Hij is echt helemaal gek van Jan Smit. Ja, echt waar. Uh, Rob, speciaal voor jou, jongen. Hier komt de allernieuwste plaat... van Jan Smit. Oh, dan moet hij het wel doen, natuurlijk. Ha! <tankt> De nieuwe plaat van Jan Smit. Speciaal voor Rob Harms. Soms als je eenzaam bent. En diepe dalen kent. Laat je verdriet dan even vrij.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 Als het tegen ogen niet meer stralen als het soms leeg is om je heen. Lug, ja, Rob Smit echt waar een heel doosje tempo er in de... Hij had een heel, echt een heel doosje tempo uh, erdoorheen hoor, in, in, daarachter in die keuken zit hij. Maar uh, de nieuwe single dus van Jan Smit, dames en heren, was dit. En uh, dat nummer dat heette dus uh, Leeg om je heen. Joop van Nes trouwens is een Groot, grote fan van... ...uit Zandvoort. Ja. Van onze razende reporter Joop van Nes junior. Hij is ook een grote Jan Smit fan hoor. Die zat ook die Jan aan de telefoon. Ja. zag het wel. Dag Joop! Dat is laat laatste goed, je hebt er helemaal gelijk. Ja. <tie> Ach, maar je moet wat toch laatwillig zijn. Ajoe, ajoe. Als je in ieder geval maar uh, plezier hebt gehad met de nieuwe album van uh, Paul McCartney. Nou, ik wel. Ja, ik wel. Een nieuwe uh, single van, uh, ja, dat begrijp ik. Ja, ik moet ook nog werken, weet je wel. En uh, werken gaat voor het pleziertje. Nij nee, goed, oké, okay, uh, ik <tie> begrijp je volkomen. Jij bent alleen maar van, en ik wat minder. Nou, dat kan toch? Hij je een goede vrienden of niet? Nou, verraten maar weer. Ja, nou, nee, nee, je bent uh, de goedheid. <laughs> hey, hey, er is een prachtige opmerking van, van uh, Godfried Bomans een keer tegen Wim Zonneveld, hè? Wim Zonneveld zei tegen Godfried Bomans, smaken verschillen. Ja. <laughs> zei Godfried God Bowman: nou hebt u om te beginnen geen smaak, dus er kan ook geen verschil in onze smaken zijn. <laughs> Ik, ik, heb eens, ik heb eens een EP'tje gehad van die twee, dat was geweldig. Ja, dat, daar komt het ook vanaf. Een kleine sympathieke, kwal. Muzikale kwal was ik al zo. Ja, zoiets. Ja, zoiets. Dat, dat, dat was de premieplaat 1962, was dat. Ja, ja zo lang geleden kun je nagaan. Goed. Vertel, wat? Ja. De agenda voor het weekend, denk ik. Want het zit weer barstens vol. Ja, nou ja, iets minder dan vorige week. Dat was het echt helemaal lachen. Maar uh, zal ik met vanavond beginnen? Begin met vanavond. Het is bij Café Koper. De zoveelste. Het is weer tweede feiten van de maand. En dan, uh, dan gaan we weer bij Café Koper op het Kerkplein. De pubquiz uh, presenteren. Ontzettend leuk. Leuk om mee te maken. Uh, educatief ook nog. Zelfs de ouderen kunnen er nog wat van leren. En dan kan je met teams deelnemen... Het uh, begint om 9 uur en is er rond een uur of nou, 11, half, 12 meestal zo afgelopen. Moet je een keer meemaken. Heel erg leuk. Echt waar. Dan hebben wij uh, op uh, zondag, en dat vind ik wel eens leuk om dat te uh, noemen... ...we hebben een vrij grote zeevisvereniging op Zandvoort. En die heeft zondag vanaf 10 uur tot 1 uur een wedstrijd... ...bij uh, ten hoogte van zeg maar de, de watertoren zo... Uh, daar wordt de website de, de uh, uh, uitgezet. En er wordt gekeken wie de, de grootste vangt... en wordt gekeken wie uh, de meeste vis heeft. En dat is dan in centimeters uh, bij elkaar opgeteld. Uh, misschien wel eens een keertje leuk om te zien hoe dat gaat. Het is heel erg interessant. Uh, ik mag het ook zelf graag doen zeevissen. Uh, het begint dus om tien uur bij de watertoren beneden op het strand. Dan hebben wij ook nog zondag... en dat heeft vorige week uh, natuurlijk uh, Erik Timmermans al verteld... maar ik wil het nog graag even herhalen. Is er weer een uh, ontzet van... Uh, uh, jazz in Zandvoort in Theater de Krocht. Uh, als u uh, afgelopen uh, maandag bent geweest, heeft u een kaartje gekregen. Met dat kaartje kunt u 5 euro uh, korting krijgen op de entree. Dus dat is erg leuk. Uh, en uh, we hebben ook nog toevallig, oh, toevallig een hele goede artiest. Die is wij toevallig, want we hebben ze altijd. Uh, de, de zanger, de -zanger, G. Titula, die komt. Uh, naar de krocht toe. Uh, de man heeft al uh, tien cd's opgenomen. En uh, hij is al vaker geweest. Ik ken hem dus. Uh, van uh, van uh, luisteren. En misschien een leuke bijkomstigheid. Hij is de vader van de idols, winnaar Boris. Dat zegt mij dat heel weinig. Maar de personen die dat programma volgen, die weten absoluut wie er dan is. Nou, zijn vader, geen titelaar. Die komt dus zondag vanaf... Uh, drie uur in de kocht. Okay. Half drie minuten, neem je aan. Uh, tevens is hij ook nog uh, zelfs uh, uh, leraar aan het conservatorium van Amsterdam. Waarvan akte, zoals wij zeggen. Ja, ja. Dan gaan we uh, even kijken, want er is binnenkort weer een verkiezing van ondernemer van het jaar. Dat is een, een wedstrijd die is geïnitieerd door de gemeente Standvoort, wordt mede georganiseerd met de Zampers Krant. En binnenkort, uh, sterker nog, komende donderdag komen de nominaties. Die aangedragen zijn door de lezers van de krant. Die uh, komen in de krant te staan. Ik mag nog niet vertellen wie het zijn, maar ik kan wel zeggen dat er vier categorieën zijn: ja, ja. het uh, thema is samen. En uh, het gaat over. ...en uh, de, de ondernemer... ...niet de onderneming... ...maar de ondernemer dat officieel samenwerkt... ...of samen ontwikkelt, dat soort dingen... ...we hebben het Centrum, we hebben Noord... ...we hebben het Strand en we hebben de overige... ...en er zijn hele verrassende namen bij... ...dus let uh, op donderdag in de krant... Uh, ...daarna kunt u... Uh, ...stemmen erop... ...en uh, dat kan via een stembriefje... ...die staat dan in de krant afgedrukt... ...het kan via het e-mailadres... ...ovhj, ondernemer van het jaar... at dat is er helemaal nieuw via de Zandvoort-app. Die is dit jaar, dit weet jullie waarschijnlijk wel, ja, ja. is dit jaar voor het eerst op internet gekomen. Ontzettend informatief. Er dus staat van alles nog wat bij op. Dat is heel goed, vind ik, heel goed bijgehouden. Ja, ik heb hem ook. En... Ik heb het uh, zeer de moeite waard om dat te doen, uh, luisteraars. Als u een uh... Als u een mobiele telefoon hebt, een smartphone heeft... dan kunt u hem gewoon gratis downloaden. En dan heb je echt alle informatie die voor Zandvoet van belang is... die heeft u echt bij de hand. Dat is geweldig. Ja, ja. en het is, het is gratis. Dus waarom niet? Ja, waarom niet? Kost je niks. En het ziet er nog goed uit ook. Dat ook nog een keer. Ja, echt waar. Er is hard aan gewerkt. Uh, uh, heel mooie, uh, mooie app. Ja. En uh, dan uh, ja, toch nog even iets naar de maandag toe. Want maandag... Ik zit hier ik het hem, en ik zit hier met een big smile. Want ik heb mijn playlist al gemaakt. En die gaat van Blue Diamonds tot aan Focus. Oh, ik dacht dat niet kan je alleen Paul McCartney draaien. Ja, <lacht> dat kan niet, Ruud. Ja, dat kan wel. Maar dan moet ik nummers van voor 75 er hebben. Oh, die heb ik over Ik heb dit keer... Dit, ja, die heb ik zelf ook wel. Maar ik heb dit keer gekozen... Voor een thema en dat is Nederlandse producties. Oké, okay, dat is mooi. En dat mag Nederlandstalig zijn, en dat mag Engelstalig zijn, het mag Frans zijn, het in de is effect wel. Ik heb. Uh... Hele leuke nummers gevonden. Onder andere Mr. de van de Hunters. Ja, dat is niet echt natuurlijk van hun. Maar dat hebben ze gecoverd. Maar ook Greenfield Cook Focus heb ik dingetje. Dat is onze eigen zandpussen van paardenkoper. Uit 1962. Nee, ze zal iets later zijn. Maar ook Boudewijn de Groot hier uit de kust vandaan. Sandy Coast, Shocking Blue, Tillman Brothers. Nog ouder. de Maskers met Goldfinger. Hele leuke machine. Begint om 8 uur. En is een 9 afgelopen ja. op, uh, op onze eigen center Goldersir of CFM uh, Zandvoort, natuurlijk. Ja, oké, okay, nou, dus, uh, wel erg veel reclame, hè? Dit. <laughs> doe jij nooit, hè? Nee, doe ik nooit. Dat doe jij nooit. Dat doe La, ik nooit. Ja, nou, Job, ik wens je gewoon een lekker weekend. Dat zou wel lukken, denk ik. En uh, ja, volgende week heb je het wel weer druk, natuurlijk, want dan hebben we een Rondje Dorp. Dus dat wordt ook ja, weer. Uh, uh, ja, dat wordt. We ja, zijn niet aan het denken over de. Zweten. <laughs> zweten ah, wordt <we> ah, dat. <laughs> Oké. Okay. Ja, ja. Nou, daar hebben we het volgende week wel over, over Rondje Dorp. En voor nu, uh, bedankt ja, voor, uh, voor je informatie. En. Uh, we gaan weer verder met muziek. Gewoon met ja, mooie ja, en muziek. een uh, minuut minuut of 20 uitzending. Dank je wel, jong. Tot de volgende keer. I did it again I played with your heart Got lost in the game Oh baby you, you think I'm in love Got sent from above I'm not dead Innocent I think I did it again I made you believe We're more than just friends It might seem like a crush But that doesn't mean That I'm serious Cause you lose all my senses It's just so typically me From above, I'm not dead in sin. You see, my problem is this I'm dreaming away, wishing that heroes that truly exist. I cry watching day. You see, I'm a fool. so typically me oops i did it again i play with your heart got lost in the game oh baby oops you think i'm in love Got sent from above i'm not there oops i Ja, die Voice of Holland, die, die volg ik dus helemaal niet. Ik vind het eigenlijk gewoon niks, maar goed, oké, okay, dat er, is mijn mening. Mij Toevallig kwam ik dit liedje tegen, omdat het uh, erg hoog staat in de, in de top 50, als heel vaak gedownload. Julia, Jula van de Toren, of Julia, dat weet ik niet, staat hier Julia, Julia van de Toren. En het is een, uh, het is een oud nummer van, uh, van van van uh, van Britney Spears. En, en dat heet, uh, oeps, I did it again.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 The color! Van het uh, tweede album van dit gezelschap: Spinning Wheel. Create, don't fill your judgment full with hate. It ain't worth it. It ain't worth it. I'm the truth. Wigger. Dit is mijn echt mijn absolute favoriete nummer van de dijk. Vooral vanwege die ene zin die erin zit, hè? Doodgaan en opstaan in een T-shirt van haar. Geweldig is dat. Het nummer heet onderuit. De dijk. van de dek. Onderuit. Doodgaan en opstaan in een t-shirt van haar. Hoe verzin je het? Geweldig. te vertellen, geloof ik, he? over garnalenpellen of zo? Ja, ja, ja, ja, ja. Uh, volgens mij is zaterdag is dat. Geloof ik? Nee, die week daarop. De 26 staat. Uh, dan is er uh, het Open Nederlands Kampioenschap Garnalenpellen. En dat vindt plaats hier in Zandvoort. En uh, er zijn uh, een aantal mooie prijzen te winnen. Zowel voor de wedstrijdpellers als voor amateur. Uh, Deelname kost 5 euro per persoon. En inschrijven kan bij Palassa. Stel 18. Of per e-mail. En dat is garnalenzandvoort. Apenstaartje gmail.com Nogmaals. Garnaal Zandvoort. En Garnaal schrijft u met A-E. Dus G-A-R-N-A-E-L. Garnaal Zandvoort, Apenstaartje gmail.com dot van de stad tussen een gedaan. Ja. Helemaal. <laughs> Pas even. Pas <laughs> even. zo zijn we alweer gekomen aan het einde van uh, een weekje ZFM Lunch. Het is vrijdag vandaag, hè? vrijdag 11 oktober. Dus dat betekent uh, dat wij nu van ons weekend gaan genieten. Lekker niks doen. Helemaal niks. Een oh, jij... en een mooi boek op de bank. Is dat zo? Ja. Oh. Maar dat zal het al nog omdat de hond moet uitlaan. Ja, nou ja. ja, buiten dat. Ja, ik, moet, ik heb nog een weekend. Zondag pas. Goedemorgen nog. Is een mopper hoor. Het Is buiten onze zageraan, dan ga jij ook een je zageraan zitten mopper hier, hallo. Nee, ik ben helemaal niet zageraan. Nou, oké, okay. dit was hem De, voor deze week. Dames en heren, dank voor het luisteren. Ja, ja. En mocht ze zich geërgerd hebben aan Paul McCartney, nou, dan kan ik er ook niks aan doen. Oh. Klachten bij de directie. Oh. <lacht> ja, die is op dit moment aanwezig. Ja, die is, die is dus aanwezig. Kun je dus de, de... Ja, u kunt hem bellen. <lacht> klachten hebben over het feit dat wij het hele nieuwe album van Paul McCartney gedraaid hebben. Jawel. wel. Dan mag u, uh, klachten bij de directie. Zit in maar de we hadden wel weer de primeur. We hadden wel weer de primeur. We hadden wel weer de primeur. Wel. Helemaal. En dergelijke oh, je ja, Alleen maar bij ZFM. Zo is dat. En dan met name bij ZFM Lunch. Nou, we gaan eruit. Jongens, bedankt voor het luisteren. Tot aanstaande maandag. Dan zijn we er weer. Fijn weekend. Als we er niet aan getrapt worden.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 Het proces tegen kickboxer Hari loopt een paar weken vertraging op. Eerst moet een rijksrechercheonderzoek naar het lekken van het dossier naar de pers worden afgerond. Het tv-programma Brandpunt bleek de beschikking te hebben over het strafdossier. Pas als dat onderzoek is afgerond zal het OM met de ijs komen. De verdenking tegen de kickboxer bestaat uit negen punten. Poging tot doodslag is daarvan het zwaarst. De eigenaren van de auto's, die zijn geraakt door de vrouw van de Russische diplomaat Baradin een